Jobboot met het NOS Journaal. Marktplaats heeft een advertentie verwijderd... waarin spullen van de vliegramp MH17 worden aangeboden. Het gaat om een zogenaamde wanddecoratie... met onder meer een klein stukje van de romp van het vliegtuig... en spullen die aangetroffen zijn op de plek in Oost-Oekraïne... waar de MH17 is neergestort. De woordvoerder van Marktplaats noemt de advertentie aanstootgevend. Advertenties waarin goederen worden aangeboden die een link hebben met een ramp of met zaken met een maatschappelijke impact worden door Marktplaats verwijderd. Dit is de eerste keer dat mensen geld proberen te verdienen aan spullen die met de vliegramp te maken hebben. De Vereniging van Longpatiënten vindt het hoog tijd om afscheid te nemen van dieselbrandstof en werk te gaan maken van schone alternatieve brandstoffen. Dat zegt het Longfonds in een reactie op het conceptrapport van de Gezondheidsraad. Daaruit blijkt dat een leven lang werken in dieselrook zorgt voor 7 doden op 100 werknemers. Tot nu toe werd uitgegaan van 1 op de 100. Het Longfonds wijst erop dat werknemers in dieselrook niet alleen longkanker kunnen krijgen, maar ook andere aandoeningen zoals COPD en astma. De FNV noemt de uitkomsten van het rapport schokkend... en wil dat de arbeidsinspectie meer mensen krijgt... om bedrijven die met diesel werken extra te controleren. In Amsterdam-Nieuw-West is een man doodgeschoten. De politie kan nog niet zeggen of het om een liquidatie gaat. Een tweede man raakte gewond bij de schietpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het is niet duidelijk wat de aanleiding van de schietpartij was. De Nederlandse hockeyers hebben de tweede groepswedstrijd in het finale toernooi van de World League wel gewonnen. Na de 1-1 tegen Duitsland versloeg Oranje zaterdag Argentinië in Raipur met 3-2. In het andere duel in groep B konden de Duitsers opnieuw niet winnen. 1-1 werd het tegen gastland India. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en buien. Ook gaat het harder waaien. Aan zeeën enige tijd stormachtig. Morgen zacht bij een temperatuur van ongeveer 11 graden. Opnieuw een stevige wind. Aan het eind van de middag stormachtig. Met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 kilometer per uur. Dit was het en... Een hele goede avond, hier luisteren naar ZFM Radio. Mijn naam is Willem Bruist en vandaag doen wij de Soul Train. En dat is wel tot tien uur, drie dus uur lang de beste Soul en Motown. Ik weet dat er luisteraars bij zitten die zeggen van... God, uh, ik hoor mijn naam Noord radio. Nee, dat, uh, dat doen we expres natuurlijk. Tony Haak, jij bent er zo'n één. <laughs> je bent ook helemaal gek van de Soul en ik vind het leuk dat je luistert. En jouw van de Trams, nou vriend, die komt voorbij hoor, een derde, deze uren denk ik. Ja, denk ik wel. En verder hebben we Lisette, en Lisette is van uh, de enige benzinepomp in Zandvoort met de naam BP. En ook jouw nummer komt aan de beurt. Het is een paar minuutjes over zeven en uh, ik zeg maar zo, ik zeg maar niks, we gaan maar gauw beginnen denk ik. En natuurlijk uh, niet te vergeten... Albert Jan, hele fijne avond. Hoe was het bij oma? Verder heb ik nog verzoekjes openstaan van de, de SSC Alarmcentrale in Duinwijk. Dat is een, uh, een, soort, uh, ja, een soort van een, een beveiligingsgroepje... wat uh, is opgericht door de bewoners zelf. Een soort buurtwacht, zeg maar. En uh, het helpt. Ze hebben... De, het eerste obstakel uh, hebben ze al aangepakt. En uh, dat is altijd fijn om te weten natuurlijk, hè. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Marianne van SSC, Duinwijk. Jouw plaat komt ook aan de beurt. Zo, en nou ben ik klaar met mijn relaas. We gaan lekker naar de muziek.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 Mama just hung her head and said, son, Papa was a role in the snow.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 Temptations. Papa was een Rolling Stone. Nou, dat was hij ook erg, want... waar ik vandaan kom, uit het Oosten van het land... heb je waarschijnlijk wel gehoord. Daar rolde iedereen gewoon al over de straat. Dat is mijn papa. Is dat helemaal niet erg? Ik heb helemaal niks. Ik zie hier wel, is ook in de house. De firma DBP. Altijd fijn. Ik weet niet met uh, hoeveel man jullie zijn, maar laat het mij maar weten. Ik kan altijd bellen natuurlijk. Nou, ik hoop dat je, je nummer hebt opgeschreven, dan kunnen we een keertje bellen, natuurlijk. En we gaan verder met L Green. Lay it down. En daarna doen we een van de stylistics. En dat is een verzoek van Ingebol. Green Lay it down. Ook een solnummer die je niet vaak bij mij in de sols hoort. Ik denk, weet je wat, ik piep hem er gewoon tussen. We gaan eventjes in, in, in, het verzoekje draaien. Dat is eigenlijk het eerste verzoekje. En uh, dat is aangevraagd door, uh, door Ingrid Bol van Solingen uit uh, Zandvoort. En uh, zij is bijvoorbeeld... Dus bij Herbe, nog een keer, ja. Zij is bijvoorbeeld uh, een hele actieve vrijwilliger bij de ijsbaan. En die vind je natuurlijk uh, straks... In december weer. Dat is weer een happening voor Zandvoort. En zij is een van de drijvende krachtdrachten. Dus vandaar dat dit nummer is aangevraagd. En uh, ik draai met alle plezier. Hier komt-ie. not explain, precious love, you held my life within Stylistics, you make me feel brand new. Nou klinkt je net Barry White, geloof ik. Nee, dat moet niet. <laughs> je luistert naar ZFM, de Soul Train, tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Willem Bruist. En heb je een verzoekje, maar dat kan ook nog tegenwoordig. En bel je eventjes naar 023 5730393. 023 5730393. Gladys.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 En de pips de midnight train to Georgia. We hebben wat, uh, wat uh, problemen met de internetverbindingen. En uh, af en toe wil het signaal er nog wel eens uitvallen. Maar ja, that's the soul. Het gaat nooit van een lei dakje natuurlijk. Maar goed, ik kijk eventjes naar buiten. En het enige wat ik kan bedenken is. Uh, buiten is het 12 graden. En binnen zit Willem Bruist. Nou, en wat heb ik nou voor jullie? Ik heb gewoon de allerbeste soul. En die laat ik jullie graag horen.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 Just as long as you stand, stand by.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 Voor die mensen die problemen hebben met de internetverbinding om het signaal van ZFM te ontvangen. Het enige wat ik kan zeggen is: download even de app. Heb je een Apple, dan vind je hem in de, in de Apple Store. Onder de naam ZFM en ZFM Stamford. En heb je een ander besturingssysteem, bijvoorbeeld de Android, dan kun je hem weghalen bij. Ja, hoe heet het? Google Play. Zo is, geloof ik, ja. De app is gratis en als je die hebt gedownload, dan. Dan kun je klikken op live meeluisteren. En dan, uh, ja, dan hoor je accentloze het accentloos. Nederlands van mij hoor je dan ook. Maar ja, of je daar nou op zit te wachten, dat weet ik niet. In ieder geval, dat uh, is het enige wat ik, wat ik kan zeggen over de internetverbinding. En ik zou bijna zeggen, uh, stop in de naam de liefde. Want anders komt het niet goed. samen met de Supremes. En dit zijn de voor tops, If I Were a Carpenter. Het loopt lekker door zo. De trein die rijdt gewoon door. Respect Rieter Venkling. Die hangen we er zo aan. Ja, en met Rita zijn we weer bijna aangekomen op kwart voor acht. Het gaat snel. Ik zal me even voorstellen trouwens. Sam Dave, de soulman. Nee, nou ja, ik ben de soulman niet. Ik, uh, ja, het muziekmannetje, het bruisende mannetje, wat ik al genoemd hier. Zeggen we dus, jij bent de kalgantebletje op twee beentjes. Nou, dank je wel, hè. <laughs> uh, ik zag uh, trouwens uh, via de uh, Facebookpagina dat we ook luisteraars hebben in de Koepel van Haarlem. En ze zeggen van de Koepel van Haarlem, ja, daar hebben ze ook radio. En uh, daar ben ik uh, afgelopen week geweest... afgelopen week ben ik daar geweest... een paar uurtjes gedraaid en zo... en het uh, was erg gezellig. This is en uh, jongens, deze stal ik zo even opnieuw in. En ik vind het leuk dat jullie luisteren... en uh, agreraar, het wat anders, hè? Kijk, de koepel in Haarlem is natuurlijk... Uh, was ooit gesitueerd uit zo'n gevangenis natuurlijk... maar dat is niet meer, hè? Nu zitten daar dan... Uh, ja, en vluchtelingen in en... Uh, nou... Een wereld op zich, heel apart. Allemaal wel vriendelijke mensen, zeer vriendelijke mensen zelfs. Maar de muziek uh, waar nu nog wat geluisterd, dat uh, is speciaal voor de jongens die er werken van uh, ja, de beveiliging, zeg maar. Ik start hem even opnieuw voor jullie. En dan uh, daar geniet je er maar van. the dark, man made the boat for the water, like Noah made the ark. Ja, de skyliner Since I Don't Have You. En wat dacht je hiervan dan? The Temptations, My Girl. Je luistert naar de Soul Train van ZFM. Live uit Zandvoort. Adventure. is my girl. Ja, je raakt er wel wel wat van opgewonden natuurlijk van al die cel. Eventjes richting de klok van acht uur. Wake up, wake up, wake up, wake up. Marvin Gaye. Ja, met Marvin Gaye gaan wij weer richting het... Uh, het, journaal. het eerste blok zit er alweer op. Het gaat snel, hè. Het gaat altijd snel, natuurlijk. Maar dat geeft niet. We hebben nog twee uurtjes. En dan kun je nog luisteren naar de beste Soul en Motown. En voor de mensen die uh, nog wat problemen hebben... met de internetverbindingen. Keep trying. Blijf proberen. En dan hoor je vanzelf de Soul weer... van je antenne afstralen. Denk ik. Je internetantenne dan, hè.